We gaan beginnen. Shabbat shalom. Dan <tieden> gaan we het Shema zingen. Laten we even gaan staan. En... Shema Israël. Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shemkeva.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 Je knoopt ze tot een teken op je hand, ze zijn tot een teken tussen je ogen. Je schrijft ze op de deurposten van je huis en in je poorten. Je moet ja, uw God vrezen, hem dienen en bij zijn naam zweren. Amen. Nou, dan willen we een gebed uitspreken voor de dienst. En daarna zingen we Psalm 92, Tof, Leo, dat Ben je er klaar voor? De eeuwige zei tegen Abraham, neem jezelf en ga weg. Weg van je land, weg van je geboortegrond en weg van het huis van je vader. Naar het land dat ik je zal aanwijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, je zegenen en jouw naam groot maken. Wordt een zegen. Ik zal zegenen die jou zegent en vervloeken die jou vervloekt. En Abraham was 75 jaar oud toen hij met Sarai, zijn vrouw, en Lot, de zoon van zijn broer, en met al hun bezit vertrok uit Garam, Onderweg naar het land Canaan. Abraham trok door het land Canaan tot aan de plaats Sichem bij het eikenbos Moray. De eeuwige verscheen aan Abraham en zei: Aan jouw nakomelingen zal ik dit land geven. Vandaar trok Abraham naar het gebergte ten oosten van Bethel. Hij zette zijn tenten op met Bethel in het westen en al in het oosten. Abraham trok steeds verder naar het zuiden. Er kwam hongersnood in het land en Abraham daalde nog verder af naar het zuiden, naar Egypte. Toen hij dicht bij Egypte was, zei Abraham tegen Sarai, zijn vrouw: Ik weet dat je een mooie vrouw bent, als de Egyptenaren dat zien, zullen ze mij doden om jou te nemen. Zeg tegen hen dat je mijn zuster bent, dan zullen ze mij niet doden. Toen Abraham in Egypte kwam, zagen de Egyptenaren dat Sarai heel mooi was, en Sarai werd naar het huis van Farao gebracht. Abraham kreeg geschenken van Farao omdat Sarai zo mooi was. Schapen, runderen, ezels, slaven en slavinnen en kamelen. Maar de eeuwen getrof de Farao met zware plagen. Farao riep Abram bij zich en zei, Waarom heeft u mij niet gezegd dat zij uw zuster is? Waarom heeft u mij niet gezegd dat zij uw vrouw is? Wel nu, neem uw vrouw en verdwijn. Abram ging uit Egypte naar het land Kanaal met zijn vrouw en met Lot. Abram was nu zeer rijk en had veel kudde, zilver en goud. Hij ging terug naar Bethel, waar hij eerder was geweest tussen Bethel en Al. De kudde van Abram en de kudde van Lot waren zo groot dat de herders twist kregen over het gebruik van het land. Abram zei tegen Lot: Laat er toch geen strijd zijn tussen jou en mij, tussen jouw herders en mijn herders. Wij zijn immers familie. Het hele land ligt open, laten wij uit elkaar gaan. Als jij naar links gaat, zal ik naar rechts gaan, en als jij naar rechts gaat, zal ik naar links gaan. Lot keek en zag dat de Jordaanstreek rijk aan water was. Zij was tot aan Zoar een tuin van de eeuwen, als het land Egypte. Lot nam afscheid van Abraham en vestigde zich in de Jordaanstreek. Abraham vestigde zich in het land Canaan, en Lot in de Jordaanstreek nabij de stad Sodom. De inwoners van Sodom waren slecht en de eeuw sprak tot Abraham. Zie en kijk vanaf de plaats waar je nu bent naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Het hele land dat je nu ziet zal ik geven aan jou en aan je nakomelingen, voor altijd. Je nakomelingen zullen zijn als het stof der aarde dat niet te tellen is. Sta op en reis door het land in de lengte en in de breedte, want aan jou zal ik het geven. Abraham zette zijn tenten op in de eikenbossen van Mamre na bij Hebron. Daar bouwde hij een altar voor de eeuwen. Het gebeurde in die dagen dat er oorlog was in het gebied van Sodom. De koning van Sodom en de koning van Gomorra sloegen op de vlucht en vielen in de put en stierven. Hun legers vluchten naar de bergen. De overwinnaars plunderden Sodom en Gomorra en namen alle bezittingen mee en trokken weg. Ook namen zij Lot mee, de neef van Abraham, en al de bezittingen van Lot. Lot woonde immers in Sodom. Toen Abraham hoorde dat zijn neef Lot gevangen was en was weggevoerd, wapende hij zijn geoefende mannen en zette de in tot aan Dam. Toen het nacht was, trokken Abraham en zijn knechten tegen hen op en versloegen hen en achtervolgden hen tot aan Hobba bij Damascus. Abraham bracht Lot en alle bezittingen van Lot weer terug. Na deze gebeurtenissen sprak de eeuwige tot Abraham in een visioen. Vrees niet, Abram. Ik ben een schild voor jou en je loon zal zeer groot zijn. Maar Abram zei, Wat kunt u mij geven? Ik heb geen kinderen. Mijn erfgenaam is mijn huisgenoot, die niet mijn familie is. De eeuwige sprak en zei, Je huisgenoot zal niet van je erven. Alleen je directe nakomeling zal van je erven. Kijk naar de hemel en tel de sterren als je dat kunt. Zo talrijk zullen je nakomelingen zijn. Abram vertrouwde de eeuwige en de eeuwige zei, ik ben die eeuwige die je uit Ur der Galdeeën heeft geleid om je dit land in bezit te geven. Weet Abraham dat je nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat het hun niet is. Je nakomelingen zullen tot slaven worden en onderdrukt worden, 400 jaar lang. Maar het volk dat hen zal onderdrukken zal ik berechten en je nakomelingen zullen met grote bezittingen vertrekken vandaar. En jij, jij zult in vrede tot je vader komen. Jij zult pas sterven als je heel oud bent geworden. Sarai, de vrouw van Abraham, had geen kind. Sarai zei tegen Abraham, Ik ben zo oud dat ik geen kinderen meer zal krijgen. Kom toch tot mijn slavin. Misschien dat zij kinderen krijgt die dan onze zullen zijn. Sarai nam Hagar, haar Egyptische slavin, en gaf haar aan Abraham als vrouw. En zij werd zwanger. Toen Hagar merkte dat ze zwanger was, ...voelde zij zich beter dan haar meesteres Sarai. Sarai was jaloers en vernederde Hagar voortdurend... ...zodat Hagar vluchtte. Een engel van de eeuwige vond Hagar bij de waterbron in de woestijn... ...op weg naar Sur en zei... ...Hagar, waarvan kom je en waar ga je heen? En Hagar zei, voor Sarai, mijn meesteres, ben ik op de vlucht. De engel van de eeuwige zei tegen haar... ...keer terug naar je meesteres... ...want je nakomelingen zullen zoveel zijn... Dat niemand kan tellen. Je bent zwanger en je zult een zoon baren en hem Ismaël, God hoort noemen, want de eeuwige heeft je gehoord. Hagar deed wat die engel had gezegd en keerde terug en kreeg een zoon en Abraham noemde die zoon Ismaël. Abraham was 86 jaar. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de eeuwige aan Abraham en sprak, Ik ben God almachtig, leef zoals ik je zeg. Ik wil jou een verbond aanbieden tussen jou, mij en je maken. Niet meer zul je um, Abraham heten, maar Abraham. Want tot een vader van de menigte volkeren zal je worden. Koningen zullen uit jouw nakomelingen voortkomen. Het verbond tussen jou, je nakomelingen en mij zal eeuwig duren. Ik geef jou en je nakomelingen dit land, Kaman, in bezit voor altijd. En ik zal jullie God zijn voor altijd. Als teken van mijn verbond moeten jullie... Alle mannen besnijden. De voorheid moet jullie verwijderen. Dit zal het teken zijn van het verbond tussen ons. Alle jongens van acht dagen oud zullen besneden worden. God zei tegen Abraham: noem je vrouw Sarai niet langer Sarai, maar noem haar Sarah. Ik zal haar zegenen en een zoon geven, zodat er volkeren en koningen uit haar zullen voortkomen. Toen lachte Abraham tot zichzelf. Zal een honderdjarige nog vader worden en zal Sarah een negentigjarige vrouw nog zwanger worden... Een kind ter wereld brengen. En Abraham zei tegen God: Mijn zoon Ismaël, laat hem voor u leven. Maar God zei: Nee, werkelijk Sarah, je vrouw, zal een zoon krijgen. En die zal Isaac heten. Door hem zal ik mijn verbond met jou in stand houden. Omdat jij het hebt gevraagd, zal ik ook Ismaël zegenen en hem vruchtbaar maken. Maar mijn verbond zal ik in stand houden met Isaac, die over een jaar geboren zal worden. Op die dag werd Abraham en Ismaël besneden. Alle mannelijke huisgenoten van Abraham werden die dag besneden. De zangdienst heeft Miek. Ik heb de zangdienst gemaakt naar aanleiding van Psalm 117. Daar staat, Loof Yahweh alle heidenvolken. Prijst hem alle natieën. Want zijn goede tierenheid is machtig over ons. En de trouw van Yahweh is voor eeuwig. Halleluja. Dus uh, we hebben de opdracht om God te loven. En uh, ja, we mogen weten dat zijn goede tierenheid elke morgen nieuw is. En dan wil ik zingen. Groot is uw trouw, o Heer. En hallelu et Adonai. Dat is dus in het Hebraeus. Loof de Heer al gevoel. Gaan De kinderen die zingen. We gaan het Bijbelverhaal vertellen. Dus als de kinderen even dan komen. Gaan eerst de kinderen zegenen onder de koepa. Dan gaan we zingen. En dat is lied 184, Wie op de Heer vertrouwen. Daarna komt allen die vermoeid en belastheid En de Heer is mijn herder. Nou, willen we samen bidden? We gaan even kijken. Ja, wat zijn het nou? Zijn het nou Gods geboden of zijn het nou menselijke geboden? Wat wordt er nou gezegd in de Bijbel? En waar moeten we nou echt de aandacht aan geven? Wat is nou belangrijk? En zijn nou die geboden van God afgeschaft? Of zijn ze niet afgeschaft, maar zijn ze vervuld. En daardoor ook eigenlijk afgeschaft, zoals de christenen zeggen. Want bij hun is het heel erg zeker geworden dat als het vervuld is, dan hoef je ze niet meer te houden. Want dan zijn ze over. Nou, we gaan kijken wat de Bijbel daar nou van zegt. Matthäus 5, vers 17 meent niet dat ik gekomen ben. En die ik is Yeshua, die dat zegt, om de wet, de Torah of de profeten te ontbinden. Nou is er iets heel speciaals. Als Yeshua het heeft over de wet. Als je dus gaat kijken naar wat hij aanhaalt. als hij dus zegt er staat geschreven in de wet. dan haalt hij de dus stukjes uit de Torah, de vijf boeken van Mozes. Maar hij wijst ook af en toe naar stukken uit de Psalmen. of stukken uit de profeten. Dus het vreemde is dat het woordje wet, wat Torah staat. is eigenlijk niet wat Yeshua bedoelt. maar hij heeft het eigenlijk over heel de Tinach. Dus voor Yeshua is moest luisteren wat geschreven is wat overgeleverd is door zijn vader, dat is de hele wet. En hij zegt, ik ben niet gekomen om die te ontbinden. Maar om te vervullen, staat in de tekst. Maar, het grondwoord is G4137, dat is plero, en dat betekent vervullen, volledig maken, aanscherpen. En dan zie je dat het vervullen is eigenlijk... Ja, volmaken. Dat is eigenlijk wat er staat. Dus dat is niet zeg maar dus volmaken en dan zorgen dat het overbodig is. Nee, het is zo aanscherpen dat het vol wordt. Nee, dus zo aanvullen dat die hele wet duidelijk wordt wat er nou precies mee bedoeld wordt. En dan snap je ook helemaal als je verder gaat lezen. Nou, wat betekent dat nou? Maak het dat God's wil, Torah, naar behoren gehoorzaam wordt en dat God's belofte... Tora en de profeten werkelijk vervuld worden. Dus dat is een heel ander woord als wat ze zeggen. Dus als je niet gaat kijken wat in de grondtekst staat, dan snap je niet wat er bedoeld wordt. Dan denk je van oké, okay, het is vervuld, het is over, het is weg. Ik hoef me daar geen zorgen meer over te maken. Maar dat is niet wat Yeshua zegt. Sterker nog, als je verder gaat lezen, dan zie je ook wat hij bedoelt. Want vers 18 zegt van, voorwaar ik zeg u, en dat is dus Yeshua, de Zoon van God, die zegt, eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jood of tiddel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Nou, dat is dan een beetje raar, want dan zeg je van, luister, is alles al gebeurd? Is alles al geschied? Nee, daar zijn ze het wel over eens. Nee, nog steeds niet, is alles geschied. Sterker nog, zijn de hemel en de aarde, zijn die er nog? Ja, zo simpel is het hè. Ja, die zijn er nog. Dus op het moment dat je je ogen open doet en je ziet gewoon alles nog om je heen, dan weet je dat de wet niet weg is. Dat zegt hij. Sterker nog, geen Joten of titel van de weg is weg. Dus alles, zelfs alle leestekentjes zijn belangrijk om te begrijpen wat God wil dat wij doen. Alles zal zijn geschied. Dat is ook een Grieks woord, 1096, ook even opgezond, Ginomai worden, gebeuren, tot bestaan komen. Dus alles wat God gepland had, moet echt helemaal vervuld worden. En dat zou eigenlijk beter zijn als dit had er gestaan. Dus eer alles zal zijn vervuld. Want dat is het nog steeds niet. Omdat de hemel en de aarde nog bestaan, zijn alle plannen van God nog niet tot vervulling gekomen. Een hele hoop wel, maar niet allemaal. En daar verlangen we naar. Daar kijken we ook naar uit, dat al God's belofte werkelijk vervuld worden. En waarin zullen ze vervuld worden? In zijn Zoon, die dus terug zal komen... en zal gaan doen... wat God gezegd heeft. Handelingen 3, vers 26. God heeft in de eerste plaats voor u... zijn knecht, Yeshua, door opstaan... en hem, Yeshua, tot u gezonden... om u te zegenen... door een ieder van u af te brengen... van zijn boosheden. Nou, wat zijn dan die boosheden? Ook weer een woord, 41,89... Poneria, boosheden, laagheid, etnische staat, dorverheid, kwaadwilligheid, boze voornemens en verlangen. Dus echt iets waar je mee kampt voordat je tot geloof komt, zou je zeggen. Er zijn allerlei dingen die dus in je hart zijn en die naar buiten komen en die weg moeten. Want hij wil dat ieder ervan afgebracht wordt. Dat staat in handeling. Matthäus 5, vers 20, want ik zeg u... Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, sterker nog, meer dan die de en fariseeën, zult gij het koninkrijk der hemelen voor zeker niet binnengaan. Nou, daar hebben ze heel veel moeite mee, want ja, dat zijn wettische mensen, en fariseeën. Ja, die moet je niet volgen, joh, want die snappen er helemaal niks van. Van de week las ik zelfs dat een dominee geschreven had, voor joh, luisteren, die en fariseeën kunnen niet eens het Oude Testament uitleggen. Dat moeten wij doen, want hun snappen het gewoon helemaal niet. Dan denk je, zou God zijn eigen dan toch vergist hebben? God heeft het Oude Testament aan hun gegeven, zoals wij dat noemen. Daar is niet bij gebleven. Hij heeft ook besloten om dus aan het Joodse volk het vervolg te geven. Nou, als God zijn eigen niet vergist, dat betekent dat dat hij het aan het enige juiste volk ter aarde gegeven heeft. Daar ben ik van overtuigd. Dat kan niet anders. Als God zegt, moest luisteren, ik geef mijn woorden aan een volk, en ik wil dat hun het over de aarde verspreiden, dan is dat volk degene die zeg maar, dus de uitleg ook het beste kan geven. En hebben ze alles in de gaten? Nee. Als je praat over de Messias. Behouden ze uit de Joden, Ja. Het is zo dwaas. En ook als je ziet, als ze tot geloof komen, dat zegt Paulus ook, het zal het leven uit de doden zijn. Ja, er staat nog iets geweldigs op het plan van God. Nou, wat is nou die gerechtigheid? Dat is een toestand van iemand zoals hij hoort te zijn. Dus eigenlijk zoals God het bedoeld had, zoals hij Adam en Eva geschapen heeft. Die waren dus rechtvaardig, gerechtig. De toestand die van God aanvaardbaar is, rechtschapenheid, deugd, reinheid van leven, denken en doen. Dus dat is volledig. Dat is niet maar een paar stukjes of zo. Dat is ook niet de buitenkant. Zeggen we eens ik doe mijn eigen voor. Nee, dat is dus ja, van top tot teen helemaal in je denken, in je doen, in alles wat je hebt, ben je dus rechtvaardig. Matthäus 23, vers 1, dan zegt Yeshua tot de scharen en tot zijn discipelen, de schriftgeleerden en de fariseeën hebben zich gezet op de stoel van Mozes. Nou, het leuke is, ik heb daar een foto van. En daar is een stoel, waarschijnlijk, heeft Jeshua Yeshua er ook nog wel op gezeten, want dat is van de synagoge van Capernaum. We zijn er geweest en dit noemen ze de stoel van Mozes. Aan de linkerhoek, net voorbij het portaal waar je binnenkomt. Dus de gids die nou dat noemen ze dus de stoel van Mozes. Mag in principe niemand op zitten, Want Mozes is natuurlijk ja, dus degene die de Torah heeft gegeven. Maar dat is wel frappant. Dus dat, dat Yeshua die, heeft die preek waarschijnlijk ook hier gehouden. In die synagoge van Capernaum. En dan zegt hij van, dus hij zal ook gewezen hebben naar die stoel. Want ze zijn erop gaan zitten. En dat bedoelde hij niet letterlijk. Maar dat was wel heel mooi dat er natuurlijk zo'n stoel van Mozes is, om dat nou te wijzen. Maar hij bedoelde het wel figuurlijk. Van luisteren, ze hebben uit de plek van Mozes ingenomen. Mozes die de wet heeft gegeven en alles heeft uitgelegd wat God bedoeld heeft. En ze hebben er een draai aan gegeven. Ze zijn hun eigen weg gegaan. En daardoor hebben ze Mozes van zijn stoel afgehaald en zijn er zelf op gaan zitten. Dat is wat Yeshua bedoelt. Alles dan, en dat is heel belangrijk wat hij zegt. Alles dan wat zij u ook zeggen, doet dat en onderhoudt dat. Nou, dat is raar, want de christen zeggen, met name de theologen en de dominees, nee, je moet niet luisteren naar wat de farisees en de Schriften zeggen, want die weten niet wat ze zeggen. Die snappen het niet. Wij snappen het, maar hun snappen het niet. Dat is niet wat Jeshua zegt. Dus Gods Zoon zegt, luister naar ze en doe wat hun zeggen, Maar doe niet naar hun werken. Dus je moet niet naar hun werken doen, want ze zeggen het wel, maar ze doen het niet. Nou, dat is vervelend, hè? Je zou bijna zeggen dat het christenen zijn. de Sabbatdag heb ik erbij gezet. Want ze zeggen het elke zondag. de Sabbatdag, En ze doen het niet. Ik snap het niet. Echt, het is gewoon zo raar. Het staat gewoon in het woord. Hè? Het staat doe, niet naar hun werken, want ze zeggen het, maar doen het niet. En dat zegt dus Yeshua. Ze binden zware lasten bijeen en leggen die op de schouders van mensen. Het erge is dat de... Theologen en de dominees het over de Torah hebben en zeggen van, hier gaat dat over. Dus die zware lasten die op de schouders van de mensen gelegd worden, en waar Paulus op een gegeven moment ook van zegt dat ze te zwaar waren om te dragen, zeggen ze, dat gaat dus over de Torah. Nee, het gaat over die dingen die hun erbij verzonnen hadden. Dat staat er. Maar zelf willen ze met hun vinger deze dingen niet aanraken. Matthäus 11, vers 28 zegt: Jezus: kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, waar we net ook even over gezongen hebben. En ik zal u rust geven. Niemand anders. Hij zal rust geven. Nou, wat houdt het dan nou in? Copaio. Moe, vermoeid, uitgeput worden, vermoeide inspanning werken, zwoegen van lichamelijk arbeid, maar ook zwoegen of lasten of verdriet. Dus het is niet alleen dat je van lichamelijk arbeid moe wordt, je kunt ook af en toe verschrikkelijk moe worden van al die toestanden om je heen waar je mee opgezadeld wordt. En waar je eigenlijk ook weet van het klopt niet helemaal en het zit helemaal niet goed. En toch ben je verplicht om dat te doen, omdat je in dat systeem zit. En daar word je moe van, daar word je uitgeput van. portiezo last opleggen, belasten, om een last op te leggen. Iemand te belasten met een last van rieten en ongegronde voorschriften, staat er dan in de vertaling. Nou, dat is precies waar hij het over heeft. Hij heeft het niet over de dingen die gerechtigd zijn. Dat is geen last. Nee, het gaat nou juist over de dingen die niet gerechtigd zijn. Daar ga je onderzuchten en daar word je moe van. Al die dingen kun je bij hem brengen en dan geeft hij rust. En wat houdt dat in? Dat is iemand laten stoppen met enige bewegingen op arbeid om zijn kracht te herstellen en te verzamelen dan rust geven, verkwikken, zichzelf rust geven, ook kunnen aanvaarden dat je rust hebt. Rust nemen, rustig blijven, kalme en geduldige verwachting. Nou, als je dit bij elkaar pakt, dit is natuurlijk Grieks, maar als je dan zegt, welk Hebraïus woord past daar nou bij? Dat is zijn shalom, zijn vrede. De volledige rust die hij bedacht heeft, ook op de sabbedag, om die na te streven. Dat is wat Yeshua wil. Van ons luisteren, komt tot mij toe. En ik geef je mijn shalom, die veel verder gaat als de rust van de Grieken. Neemt mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van En ik wil rust vinden voor uw zielen, zegt weer Yeshua. Nou, wat houdt dat nou in, een juk? Ja, als je de vracht of lading van een schip, moet nagaan hoe zwaar dat dus moet voelen, als je een scheepslading op je rug hebt, dat is bijna niet voor te stellen. Een metafoor van zware riten, dus ook weer allerlei opdrachten. en dingen die je moet doen. die nergens op gebaseerd zijn, maar alleen maar op menselijke instellingen. En dan staat er als vierde verplichtingen die Yeshua zijn volgelingen oplegt. Maar, is dat dan zo'n zware last dan, wat hij ons oplegt? Denk het niet. Gebreken van het geweten die de ziel onderdrukken. Hij zegt, moest luisteren, neem mijn juk op u, en dat gaan we straks ook zien. Zijn juk is van een hele andere orde. Weegschaal wordt ook vertaald. dus hetzelfde woord. Nou, dan kun je een beetje begrijpen van weegschaal. Je wil altijd heel graag dat een weegschaal in evenwicht is... en dat het klopt, zeg maar, dat hetgene wat je krijgt... dat het in overeenstemming is met wat je kan dragen... en dat het niet te zwaar wordt, want dan ga je bezwijken. Want, zegt Yeshua, mijn juk is zacht en mijn last is licht. En dat is het grote verschil, Wat van hem... Als hij je wat opdraagt, dan is dat goed te doen. Want dan wordt het gedaan in overeenstemming met wat jij kan dragen. En dat zegt God ook. Dus luisteren, ik geef je niet zwaarder te dragen als wat je aan kan. En dan moeten we ook op vertrouwen dat het zo is. Dus ja, iets kan heel zwaar zijn, iets kan heel erg, nou ja, heel veel energie van je kosten. Maar toch moet je ook het vertrouwen hebben dat hij niet meer geeft als wat je aan kan. Markus 7, vers 1 zegt de Fariseeën verzamelden zich bij Yeshua met sommige van de schriftgeleerden die van Jeruzalem gekomen waren. Dus ze hebben een soort plot hebben ze gemaakt. Dus luisteren, we gaan even met een gezamenlijke kracht dan gaan we naar hem toe. En we gaan hem dus confronteren met een aantal zaken. En ze zijn dus in de buurt en dan zien ze dat de discipelen met ongewassen handen hun brood gingen eten. En dat nemen ze niet, want er zijn voorschriften voor. En dat zeggen ze dan ook tegen Yeshua. Waarom wandelen uw discipelen niet naar de overlevering der oude, Maar eten zij met onreine handen hun brood? Nou, wat staat er nou? 3862, ga je dat opzoeken. Paradosis, overlevering. He, dus goed vertaald. En dat is een mondelinge of schriftelijke overlevering van voorschriften. die de geschreven werd toelichten. en evenveel eerbied gehoorzaam moet worden. En dan heb je de moeite mee. Want hoezo? Met evenveel eerbied gehoorzaamd moet worden. Is er slechte wet dan om je handen te wassen voor je gaat eten? Nee, dat zegt je ook niet. Er is geen slechte wet. Sterker nog, daar is heel veel goeds uit voortgekomen. Door het voorbeeld van de Joden zijn heel veel ziektes tegengehouden en hebben ze er ook, ja, ook de aandacht voor gekregen, zeg maar. Hè. Dus er is ook door de wetenschappers is dat onderzocht en die snapt op een gegeven moment: van, oh ja, dat is een hele goede gewoonte om dat te doen. Zie je nu ook hè, met de covid van was je handen, was je handen, was je handen. Was je handen kapot, zeggen ze zelfs. Dus op zich een hele goede gewoonte, maar het ging de wet, de echte wet van God vervangen. En dat was het probleem. En toen hij de scharen wederom tot zich roepen had, zei hij tot hen, hoort alle naar mij en verstaat wel. Niets dat van de mens buiten in hem komt, verontreinigd, hè, zoals brood eten met ongewassen handen, kan hem onrein maken maar hetgeen uit de mens naar buiten komt. En dat is iets wat je tegenwoordig ook enorm veel hebt, zeg maar, van als je niet je handen wast, word je erop aangesproken, want je moet je handen wassen, want anders heb je last van dat COVID. Dat is het wat hem onrein maakt. Indien iemand oren heeft, zegt Yeshua, laat hij dan alsjeblieft horen En dan gaat hij het uitleggen. Ze komen thuis en zijn discipelen die vragen naar de gelijkheid van ja, hoe zit dat nou? Wij snappen het eigenlijk niet. Krijgen ze niet zo'n leuke opmerking naar zich toe? Zijn jullie ook zo onbevattelijk? Snap jullie dat ook niet? Snap jullie dan niet dat alles wat van buiten in de mens komt... hem niet onrein kan maken? Omdat het niet in zijn hart komt, maar in zijn buik. En dan gaat het ter plaatse eruit. En zo verklaarde hij alle spijzerijen staat er. Dat is ook weer zo'n hele rare kronkel wordt hiervan gemaakt. Dat zien we wel, hij heeft gezegd dat we mogen alles eten. Varkensvlees, noem maar op, alles wat... God gezegd dat het onrein was, mag je hier eten, want Hij zegt: alle spijzen zijn rein. Nou, dan gaan we even kijken wat er nou precies staat. Leviticus 11, dat staat vanaf vers 2: Spreekt tot de Israëlieten: Dit zijn de dieren die u eten mag van alle dieren die op de aarde zijn. Alle dieren met gespeten hoeven en die bovendien bij de dieren horen die herkauwen. Die mag u eten. Dus er zijn twee opdrachten waar je aan moet voldoen. De, ene, de dieren moeten gespleten hoeven hebben en ze moeten herkauwen. Die mag je eten. Dus het is niet of, nee het is echt en. Dit mag u eten van alles wat in het water leeft, alles wat vinnen en schubben heeft. Dat mag u eten. Dus als het alleen vinnen heeft, mag je het niet eten. Als het alleen schubben hebt, mag je het niet eten. Alleen als ze vinnen en schubben hebben, dan mag je het eten. Alle gevleugelde insecten die op vier poten gaan en die een stel springpoten hebben, die mag u eten. Ook daar... Twee opdrachten waar ze aan moeten voldoen en dan mag het gegeten worden. En hij zei, hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen de kwade overleggingen, hoerij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid. List, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnenuit naar buiten en maken de mens onrein. En dat is waar iets aan gedaan moet worden. En je kunt je handen wassen, maar dan haal je deze dingen niet weg. Dat is wat je zoiets zegt. Nee, er moet er wat anders gebeuren. Jacobus 1, vers 13 zegt, laat niemand als hij verzocht wordt zeggen... ik word van Gods wegen verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden. En hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. En er wordt vaak gezegd, hè, van dat je verzocht wordt en noem maar op of dat je... Ja, een enorme verzoeking moet doorstaan. Dat is dan niet van God. Dat zegt je kopus. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt het voort uit de zuiging en verlokking van zijn eigen begeerte. Dus iets wat in zijn hart zit en wat naar buiten komt. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde. En als de zonde volgroot is, brengt ze de dood voort. Daar heb je mee te maken. Daar moet je dus wat aan doen. Dus ja. Het is best goed om je handen te wassen als je gaat eten. Een normale, een goede gewoonte. Maar het moet niet in de plaats komen van dit. Dus dat je allerlei dingen kan doen... en dat je eigenlijk de oorzaak van hetgene wat fout is... dat je dat achterwege laat. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders, zegt Jacobus. Markers 7, 6, maar hij zei tot hen... Terecht heeft je zaaien van uw huigelaars geprofiteerd... zoals er geschreven staat... Dit volk eert mij met de lippen... maar hun hart is ver van mij vandaan. Te vergeefs eren ze mij omdat ze leringen leren die geboden van mensen zijn. Gij verwaarloost het gebod gods en houdt u aan de overlevering der mensen. Dus dan gaan we even terug naar waar we het net over hadden. Dat de fariseeën kwamen sluisteren van uw discipelen, die wassen uw handen niet. Hij zei tot hen, het gebod gods stelt geweldvaarheid buiten werking. En dan neemt hij een voorbeeld wat dus in die tijd gemeengoed was. Bij de fariseeën en de schriftgeleerden. Ze hebben iets ingesteld... En dat deden ze om die overlevering in stand te houden en eigenlijk ook om hunzelf in stand te houden. En dat gaan we zien wat hij dan zegt. Mozes heeft gezegd, zegt Yeshua, eert uw vader en uw moeder. Dat is een van de tien geboden die je moet houden. En wie vader of moeder vervloekt zal de dood sterven. Mozes heeft dat uitgelegd, heeft gezegd, moest luisteren, doe je het niet, eer je je vader en moeder niet. Sterker nog, vervloek je je vader en moeder, dan zul je te dood gebracht moeten worden. Nou, daar staat in Exodus 20, vers 12. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat Yahweh uw God u geven zal. Exodus 21, vers 17. Geeft hij dus een uitleg. Wie zijn vader of zijn moeder vervloekt, zal zeker ter dood gebracht worden. En dan 20, vers 9. Wanneer er iemand is die zijn vader of zijn moeder vervloekt, die zal zeker ter dood gebracht worden. Zijn vader of zijn moeder heeft hij vervloekt. Zijn bloedschuld is op hem. Dus sterker nog ook, als je dus dan gedood wordt, dan is niet degene die jou dood in de opdracht van God krijgt de bloedschuld, wat heel normaal was. Nee, dan is ook die bloedschuld, komt die op jouzelf. Dus dan word je dus terecht gedood. Dat staat er dus. Maar gij zegt, dus die fariseeën en de schriftgeleerden, die zeggen, indien de mens tot zijn vader of zijn moeder zegt, het is korban, dat is offergave. Maar er waren ook opdrachten voor. Dan vind ik een van twee, spreek tot de elite en zeg tot hen, wanneer iemand onder uw jave een offergave wil brengen, dan zult gij uw offergave brengen van het vee, zowel van het rundvee als van het kleinvee. Als dan iemand naar de schriftverleden komt... of naar de fariseeën... en die zegt luister, ik heb dus in mijn hart om een offergave te brengen... maar als ik dat doe... dan kan ik niet meer mijn vader en moeder eren... want ja, die zijn oud, kunnen zelf niet meer werken... hebben geen inkomen... dus ik moet voor ze zorgen... maar ik wil dat geld dat ik hun geef... wil ik eigenlijk geven aan de tempel. En dat hadden hun moeten zeggen... nee dat kan niet... want daarmee eer je vader en moeder niet... Dus dan is dat die opgave die mag dan niet gegeven worden. Maar dat doen ze niet. Dan zeggen ze, nee, alles wat je dus van mij had kunnen trekken, dan laat je hem ook niet toe om maar iets voor zijn vader of moeder te doen. Dus ze accepteren die toezegging. En daarmee maken ze het woord van God maken ze krachteloos. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ze zeggen he, dus op zich lijkt het heel goed he, dat iemand komt naar de tempel. Zeg maar eens luisteren, ik heb dus op mijn hart om dus een grote... Giften te geven en ze moeten dus gaan navragen, ja maar, waar komt dat van? Dat is eigenlijk ook de consequentie van dit. Ze moeten navragen, ze mogen het niet zomaar accepteren, ze moeten navragen, maar waar was het eigenlijk voor bedoeld? En hoe komt het dat jij dit over hebt? Wat is er aan de hand? En als het dan blijkt dat ze door die gift niet meer voor hun vader of moeder kunnen zorgen, dan horen ze dat te weigeren met vermelding van de wet dat je je vader en moeder moet eren. En zo maken ze het Gods woord krachteloos. door de overlevering die je overgeleverd hebt. Nou, wat doet het dan denken? Heel erg aan de sabbat. Jongens, luisteren. Het staat gewoon in Gods woord. Het is niet veranderd. Sterker nog, als je aan een dominee vraagt. jongens, luisteren, zeg dat dan op de zondag. Als je dan zo overtuigd bent dat God dat veranderd heeft. maak er dan zondag van, van dat woord. Zeg dan gewoon gedenk de zondag dat hij die heiligt. Dan worden ze boos en zeggen: nee, ik mag de wet niet veranderen. Ja, juist. Daar ja, we hebben het zelf meegemaakt. Het is echt een zot voor woorden. Efeze 2, vers 11. denken daarom dat gij, die vroeger heidenen waard naar het vlees en onbesneden genoemd wordt, door de zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhanden aan het vlees is, dat gij ten tien tijden zonder de Messias waard. En dat waren we ook. Wij waren zonder de Messias. En het is zo'n groot wonder dat God gezorgd heeft dat ook het evangelie in Nederland kwam uitgesloten van het burgerrecht Israëls alleen al dit zinnetje betekent dus dat hij eigenlijk gaat zeggen van mijn luisteren dat is niet meer zo want als hij zegt dat, waar, dat was je vroeger betekent dat dat het nu niet meer is dus dat wij dus het burgerrecht van Israël hebben gekregen vreemd aan de verbonden der beloften, er staan nog heel veel beloftes in de Bijbel en daar kijken we naar uit want die moeten nog steeds vervuld worden zonder hoop en zonder God in de wereld. We dienen de afgoden. We waren verdwaasd, zonder hoop in de wereld. En gelukkig heeft God zijn genade gegeven. En heeft hij gezorgd dat het gepredikt werd hier in de lage landen. Althans. in de Messias Yeshua zei gij. En daar horen wij bij, hè, mensen. Horen we horen daarbij. Die eerder is ver afwaard. Dichtbij gekomen door het bloed van Yeshua. Want hij, Yeshua, is onze vrede die de twee, Israël en de Heidenen één heeft gemaakt. En de tussenmuur die de scheiding maakte, de vijandschap weggebroken heeft. En helaas is er nog heel weinig van te zien. Is dus die tussenmuur die staat nog steeds behoorlijk overeind. Die vijandschap is er nog steeds. En ze zeggen van nee, nee, we houden van Israël. Maar zo gauw je gaat zeggen, maar als luisteren, er zijn nog bepaalde beloftes, dan zie je dat ze boos worden en ze weigeren, om dat toe te geven. Nee, dat is voor ons. En wij moeten het uitleggen aan de Israëlieten. Wij moeten het aan de Joden uitleggen. Want wij zijn de enigen die de Bijbel goed kunnen uitleggen. Je zegt, ja, maar dat staat niet in de Bijbel. In de Bijbel staat net andersom. Nee, krijg krijgt ze niet overtuigd. En waarom is dat nou? Omdat Yeshua in zijn vlees de wet der geboden... in inzettingen bestaande buitenwerking gesteld heeft... Nou, hier wordt ontzettend veel naar verwezen van misluisteren. Zien we wel, die inzetting, die geboden, die zijn weg. Die heeft hij dus aan het kruis genageld. Om in zichzelf vrede maken, die twee, Israël en de heidenen, tot één nieuwe mens te scheppen. Nou, wat staat er nou in die G 1378? En het is gewoon triest dat ze dat niet vertaald hebben. Er staat dogma, een leerstelling. Door mensen ingestelde decreten en verordeningen. Het heeft dus niks met de Torah te maken, niks met het Nacht. Het is iets waar hij net al ook over had, van jullie hebben door jullie wetten, hebben jullie godsinstellingen ongedaan gemaakt. Jullie hebben dat in de plaats gezet van. En dat mocht niet, dat had ik gezegd dat dat niet mocht. En die twee, Israël en de Heiden, die zijn tot één lichaam verbonden. Die worden met God verzoend door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. Waaraan hij dus die dogma's genageld heeft. Dat staat er. En het wordt niet gezien. En het is triest dat de theologen en de domen die daar dus les over krijgen, die daar dus op gestudeerd hebben, dit niet weten en dit ontkennen. En gewoon zeggen, nee, die wetten zijn weg. Die zijn vervangen, die zijn vervuld. Die hoeven we niet meer na te volgen. Het is verschrikkelijk om te denken dat, dat Gods geboden, dat die dus weg zijn. Het, het is zo, het, het zo ontkennen van, van het offer van Yeshua, die dus moest... Nou, waar staat het nog meer, dat dogma? Het bevel van keizer Augustus was ook een dogma. Het was een menselijke wet die hij gegeven had. Handelingen 16, vers 4, de beslissingen door de apostelen genomen, waren dogma's. Handelingen 17, vers 7, in strijd met de geboden van de keizer, was een dogma. De wetten, de geboden in inzettingen waar we het net over hadden, ook een dogma. En Colossense 2, vers 14, waar ook heel veel naar gewezen wordt dat die inzettingen tegen ons getuigden, dat waren dogma's. Dat was dus niet de Torah, maar dat waren dogma's. En Paulus heeft dat zo duidelijk geschreven. En ik vind eigenlijk dat die mensen die dit gedaan hebben, die dus de, wat er echt stond, de dogma's, hebben veranderd in inzettingen en daarmee de Torah, en je zou ze bijna willen vervloeken. Zo boos ben ik over. Ik vind het zo verschrikkelijk dat ze Gods woord aantasten, en dat ze dus wat er werkelijk staat gewoon wegpoetsen, en er iets anders van maken, waardoor ze Gods wetten weggedaan hebben. Het is verschrikkelijk. Matthäus 15, vers 6, en zo, en dat zegt Yeshua, de Zoon van God, zo hebt u door uw overlevering het gebod van God krachtloos gemaakt. En er is nog steeds niks veranderd. Maar 7, 7, te vergeefs eren ze mij, omdat ze leringen leren die geboden van mensen zijn. Gij verwaarloos het gebod Gods en houdt u aan de overlevering der mensen... En hij zeide tot hen, het gebod God stelt gij wel vrij buiten werking, om uw overlevering in stand te houden. En het is nog steeds zo, het is niet veranderd. Wat zijn er de leerpunten eruit? Colossense 2, vers 8. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en de inhoudsloze verleiding. Want daar word je mee geconfronteerd. Als je dan zegt, maar sluister, laten we de Bijbel erbij pakken, laten we de Bijbel open doen. Ze zegt, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, wij willen niet dat de Bijbel opengaat. Wij komen met boeken van een dominee of van een kerkvader en zeggen, maar daar heb ik niks mee. Daar wil ik niet over praten. Ik wil praten over Gods woord. Ik wil weten wat God zegt over bepaalde dingen. Daar zijn ze niet in geïnteresseerd. Nee, we laten de Bijbel dicht. En waar verzand je dan in? In filosofie en inhoudsloze verleidingen. Paulus had het al gezegd. Volgens de overlevering van de mensen. Want die ga je dan navolgen. Volgens de grondbeginselen. Van de wereld. Is er wat nieuw? Nee. Waar is het mee begonnen? Is het zo dat God gezegd had? Nee. Zo had God het niet gezegd. Maar niet volgens de Messias, zegt Paulus. Dus je moet dit allemaal niet volgen. Want het is niet volgens de Messias. En dat moeten we goed in ons hoofd houden. En dat is niet wat hij wil. Wij zijn geen God geleerd, maar wij zijn door God geleerd.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 Het is heel mooi eigenlijk dat we dus mogen beginnen met een schema... en dat we dus net mochten zongen van 119... en dan zie ik dat het cirkel rond is, hè? Met al mijn kracht, met alles wat ik in me heb, wil ik hem dienen. En dat hebben we uitgesproken met het schema. Van met al je kracht moet je hem dienen. Dat heeft God opgedragen. Zo mooi eigenlijk, hè? Het viel ineens op van, hé, het is heel mooi dat je nou een sluitstuk hebt aan het schema... en zegt van, ja, ja we doen het. We willen heel graag je groot maken en je loven en prijzen... want u bent het zo waard... Dan gaan we nu zingen over de dochters van Sion. Roni, Roni, wat Sion. Nou, dan gaan we de dienst besluiten met een dankgebed. En dan gelijk ook een zegenvraag voor de maaltijd. Amen.